Test, test, test, test. Zeg jij eens wat? Test, test, test, test. Oké, okay, dat staat er ook op. Nu de muziek, even testen. Oh yeah, dat werkt ook. Oké, okay. nog even wat zeggen. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Doors open. Doors open. Ja, helemaal goed. 1-2-3, Oh, nou, fucking great. Uh, ik zet de muziek Mooi. nog even aan, dan gaan we zo met de show beginnen. En voor alle mensen die al live luisteren naar uh, de stream, okay. van de podcast. Now, Mijn naam is Pavon, en aan de onderkant zit: Blackbox. Yeah. Tot zo, Blackbox. Je hebt je mic openstaan, hè? Word <laughs> je <het> ploppen? <laughs> ja. Van Creative Source en uh, dat betekent maar één ding Blackbox en ja we gaan hem gewoon maar aankondigen of dat uh, doen we, hè? ja ja ja ja iedereen ja. ja, ja. er klaar voor helemaal en, dames en heren live hier vanaf Sint Maarten Philipsburg PGIA, waarvoor met en uh, Vanuit een ander deel van de wereld, Blackbox. En jullie gaan luisteren naar... Je hoort de Tuna, de 16e aflevering van de QVF-podcast-series. In approximately one minute from now... We should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem.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 Series. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Three, six six six, it's all about information. Ja, wel, maandag 19 mei 2014. En u luistert naar de 16e aflevering van de QFF podcast series met Bavelmet en. Blackbox, aan de andere kant. Blackbox. How are you, man? How's the weather? Ja, die was heel erg van je vandaag. Het is, Toch wel? Uh, ja, hier, hier in dit deel van, uh, van de wereld uh, was het erg lekker. Ja, nou, het was hier ook niet onaangenaam. Ondanks dat we midden in het orkaanseizoen zitten. Dat uh, is net begonnen. Dat duurt tot uh, september. En dan moet je altijd weer technisch gezien op je hoede zijn want ja, een orkaan nee. dat is niet moos nee en vooral uh, met het vooruitzicht van uh, um, de El Niño en de El Nia ja. uh, verwachten ze uh, dit jaar een, uh, een behoorlijke nou nou nou zeg het maar een? Een? Yo, oh, ja. Ja. Een? het oceaanwater wordt warmer en warmer Oh. Er zit dus heel veel energie in de oceaan. Boom. We krijgen gewoon rampen. Ja, meer extreem weer. Ja. Maar meer wat weer. hebben wij daar nou aan? Ik bedoel, jij, ik, wij. Uh, de luisteraars van de QFF-podcast. Wat wij daar nou ja, aan hebben. Aan dat weer. weer, hè? Aan dat weer. Nou ja, um, we, zitten, we zitten wat dat betreft nog redelijk... Uh, veilig. Mm -hmm. Ik zag wat beelden vandaag voorbij komen van uh, voormalig Joegoslavië. Ja. Daar was erg veel regenoverlast, en, hè? Uh, ja, regen. Complete uh, modderstromen. Wat daarin... Er uh, zijn ook doden gevallen. Ja, helaas. Helaas. En, uh, ja. Nou ja, wat daarin in, in, normaal in een maand tijd naar beneden val, uh, viel, uh, valt, viel... valt, viel... valde. <laughs> um, is uh, binnen twee dagen naar beneden gekomen, dus... Nou, kun je je een beetje voorstellen... ...de hoeveelheid? Kun je nagaan. Ja. Dat, dat, dat, dat, ja... En, en dan zijn er hier al mensen... ...die klagen over... Uh, ...als het, nou, 7 mm regent... ...op een dag. Ja. Mm -hmm. Ja, dat heb je dan. Hè. Ja, dat is... Uh, nou. Ja, ik bedoel... ...en dan praat ik over uh, Sint-Maarten. Ik bedoel, ja, natuurlijk... ...klagen mensen over een beetje regen. Maar... Kom op. Ja, alleen al voor het land. Het is dat ze hier geen gewassen zelf verbouwen, iets wat ik totaal niet snap. Maar voor het land alleen al. En nee, ze importeren daar alles hè? Echt alles, maar dan ook echt alles, wordt hier ingevlogen. Met, met schepen naartoe gebracht. En heb ik het nog niet eens over de pollution. Het, het probleem met vervuiling hier. Afval wordt op een grote bult geflikkerd. Ergens achteraf tussen de woonwijk uh, uh, Dutch Quarter en Belvedere en Sint Peter en ja. de Salt Pond. Daar heb je dus een afvalbult. En dan steken ze gewoon om de twee dagen de, nou ja, het spul in de fik. Ja jongen, dat is ook een Re manier. Recycling hè? at its best. Gewoon. Mm -hmm. En ongezond. Inderdaad. Ongezond gevaarlijk ook gewoon. Ja, want ik neem aan dat het niet uh, de milieuvriendelijkste stoffen zijn die op die bult uh, terechtkomen. Man, ze doen hier niet eens een afval scheiden. Flikker alles op één bult. Armsteken erbij. Je benzine. Uh, want oh, benzine ja, kost, kijk, hier dat, geen, dat, kost geen drol hier. Dat, uh, dat in de fik steken van afval, dat is natuurlijk helemaal geen slecht idee. Nou, nee, ja, maar zo zeggen, zonder uh, <laughs> schofstenen en uh, filters en... Uh, ja, nee. ze moeten er wel en als het kan moeten ze ook die energie weer gaan gebruiken. En dan moeten ze weer een leuk generator gaan Juist. Gebruiken. En dat doen ze niet. En, en het is nee. achterlijk, want het is een deel van de EG. Van de EU. Ja, ook nog. Dus daar zijn vast subsidiepotjes voor. Nou. Begin Wat weet je? Ja. Ja, ja maar ze steek ik niet in elkaar. Potjes genoeg, maar vind ze maar eens. Nou ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, het, het vinden is natuurlijk één. M maar er op een juiste manier gebruik van maken zonder dat er uh, subsidievangers tussen zitten. Die heb je. Dat zijn de zogenaamde, uh, je hebt bureautjes die vragen subsidies aan voor bedrijven. En die gaan er gewoon met je geld vandoor. Dat is feitelijk waar het op neerkomt. Want oh. als de subsidie binnen is, dan komen opeens de kosten. Ja, maar we hebben dit gedaan. En we hebben dat gedaan. En we hebben zo gedaan. En we hebben zus gedaan. En dat kost bij elkaar dan, ik noem het, 50% van je subsidie. Dat is hun fee. Hm. Ja, en, leuke fee dan. Ja, dan heb je dus een halve subsidie waar je feitelijk niet zoveel mee kunt. Want dan moet je er alweer geld van jezelf bij gaan doen. Jammer, jammer weer de verkeerde belangen dus. ja. Maar dat, datzelfde zie je toch ook met uh, zorgbureaus en uh, um, zorgtoewijsbureaus. Uh, het, is, het is één grote malafide bende van idioten die, die als strontvliegen op een bult met geld afkomen. En dan is geld in dit geval maar even het stront. En die figuren, dat zijn de strontvliegen. Snap je wat ik bedoel? Ja, mooi omschreven zo. Ja. Oh, ja. je, die heb je op allerlei manieren ik bedoel um, je hebt ze in, in de hoedanigheid van um, kaksalvers die uh, onnodige, onzinnige shit aan de man brengen Schumann resonantie cursussen en uh, get my grip ja, nou ga uh, stap lekker naar buiten en uh, daar heb je ga cursus. daar je Schumann doen <tie> en uh, de, dat de, je de de betaal je bij de podcast geen geld voor hoor. Nee. Dat is dus, gratis advies. Lekker naar buiten. Zoek en de zon de... op. Juist. Geniet ervan. Lekker de natuur in mensen. Ja. En ja, goed. S soms denk ik ook wel van, nou ja, die mensen die daar dan intrappen, die hebben er een beetje zelf om gevraagd. Maar dat mag ik eigenlijk niet denken. En dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik denk het per ongeluk soms wel eens. Ah, Snap je dat ook? Er zijn zoveel van die Malle Vierde cursussen. Ik vroeg. Ja. Uh, en, en ik uh, moet zeggen. cursus ik, most. Uh, ja, heb ik, ja, heb ik wel eens wat van gehoord. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> wel eens wat van gehoord. Ja. Zegt de uh, naam uh, Eva uh, ja, wat? Ja, die... Uh, die uh, hebben we ook van wel eens de in de wandelgangen. Uh, ja. Want uh, trouwens... Uh, ik... ik ik volg het eigenlijk helemaal niet meer, dat hele gebeuren Ik ook niet hoor. Nee, al, al twee jaar niet meer, denk ik. Wij hebben ze denk ik al wel goed genoeg ontmaskerd. Ik dacht dat er behoorlijk wat uh, leuke dingen naar boven zijn gekomen, ja. Genoeg om uh, een conclusie uit te kunnen trekken. Als ja. wel denk het mens. Ja, maar het, het is wel zo. Uh, ik heb het zelf ook eens meegemaakt. Toen was ik bezig met uh, zogenaamde multileveling... Uh, hoe noem je dat weer? MLM. Multileveling. Uh, Juist. Onder andere bekend en... onder de naam M.O.A. Ja, yes. en, uh, maar als je ergens gewoon vol mee bezig bent en, uh, en je wilt toch meer weten en, ja, en je komt dan zulke uh, malavide dat zeg jij, wat? cursussen tegen. En dan, ja, dan maak je snel de foto hoor. Ik, ik zoek even, um, als ik zoek op MLM, op QFF, krijg ik uh, the First Military Liaison Mission, MLM. Dat is hem niet. Oh. Nee, dat is hem um, niet. Maar ik, er staat maar iets bij dat ik een keer een artikel over Amway heb gemaakt. Amway? multilevel marketing. Dat was Craven. Die kwam ooit een keer met een poepverhaal aan over multilevel marketing. En mm. toen dacht ik, wacht eens even. Je gaat toch niet straks multilevel marketing producten spammen via je website? Oh, eh. heeft hij dat gedaan? Nou... Um... Ik, ik, er is ook nog een... Wacht even. HTTP. Frillon uh, heeft iets heel moois aangemaakt, zag ik. Uh, en daarin kun je oude dingen van uh, QFF3, onze derde ah, versie, okay. terugvinden. Hoe Bedankt het nou, ook alweer. Toby ja, Toby Het staat in het hostingtopping volgens mij. Ik ga er heel eventjes... Ik, ik, ondertussen hoort u mij druk typen... Uh, maar ik wil het even. Um, nou ja, ik, oh, ik heb hem al, de link. Mway. Um, nee, dit, dit is niet, tenminste. Ik, um, ja, ik heb reden. Nee, van Mway kan ik zo niks vinden. Want vanuit MLM ken je ook het piramidespel. Ja, ja, ja, daarom, daarom, de daarom de juist. En um, kijk, um, er is wel een groot. Uh, verschil tussen uh, ja, MLM en MLM. Je, ja. je hebt dus dat piramidespel, en dat gaat eigenlijk alleen maar om uh, het uh, inleggeld wat je moet uh, inbrengen. En dat is, uh, dat is dus uh, ja, het gevaarlijke daar. Dat je dus ja. uh, alleen met inleggeld uh, die piramide in stand houdt. Ja, maar maar dat, dat is ook... waar het op gebaseerd is. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook uh, uh, vormen uh, dat je dus uh, de piramide in stand houdt met producten. Ja, tuurlijk. Maar is het een verkapte vorm van. Nou, een andere... Ja, het wordt anders gebruikt. Dus je hebt geen inleggeld. Maar je gebruikt dus producten, dagelijkse producten. En die, die verkoop je dus, weer? Nou, je maakt ze op uit, uiteindelijk kan zelf. Kan ook. Kan ook. Of je uh, verkoopt ze door. Want inderdaad, uh, je kunt die producten dan niet in uh, normale winkelketens vinden. Nee. Want uh, ja, je haalt eigenlijk uh, alle tussenpersonen, uh, haal je er tussenuit en je haalt... Ja, ja, je haalt het eigenlijk direct uh, van de fabrikant af. Dat is ah, de, denk de, een bijvoorbeeld aan Herbalife. Dingen. Ja, Herbalife of uh, Forever Living Products. Dat, ja. zijn, uh, dat zijn allemaal producten die dus uh, niet in de winkel te koop zijn. En met behulp van die producten wordt dus die uh, ja, piramide in stand gehouden. Ja, ik, ik, ja. Uh, ik ben heel sceptisch met ja. dat soort dingen. Uh, moet je ook, want... Uh, ja, het... Het heeft, de ene kant heeft het wel wat, hè? Want ik zeg al van, je haalt dus de tussenpersonen er tussenuit. Dus, uh, ja. Die hoeven dan ook geen uh, stukje omzet te hebben. Oké. Okay, Oké. Okay. Uh, ja. Ja. Nou, maar. Dan. Gewoon even uh, een hersenscheet hoor. Voor mij. Mhm. Mm weg. Ja. Mensen, koop nu de combi-kaarsjes. Shh. Niet verder vertellen. Combi. Snap je? Ja, ik snap je wel. 6,66 euro. En u heeft zes kaarsjes. zes combi kaarsjes. Doe ermee wat u wilt. Hm. Ja, en ja, zo houden we de, de Illuminati-pyramide in stand. Oh, oké. Okay, ja, wel. Als je als je uh, uh, niet wat ik wil. Maar. Nee, ik, ik, ik snap je wel. Maar zo, ik probeer een heel simplistisch uh, de weer te geven van zo doen velen het. Maar ja, het is eigenlijk met de normale producten is het niet anders, want je wordt overdonderd natuurlijk met reclame. Maar ik, ik vraag me altijd af, wat zo iemand, zo'n gast, hè, zo of een vrouw of zo'n multilevel Ja. Die ligt dan in bed en die droomt en die wordt wakker en die denkt. Someone would like to speak with you, master. <laughs> Snap je? Want uh, I dream of genie. <laughs> Snap je? Dat die mensen zich ineens als een soort guru marketing master op gaan stellen en zeggen: Ja, ik heb een nieuw product, koop het allemaal, want het is revolutionair. En nou, het, hoeft, het hoeft natuurlijk geen nieuw product te zijn. Nee, dat, maar dat zeggen ze vaak. Het is revolutionair, vernieuwend. Ja, het is gewoon schoenpoets, of het is gewoon haardgel, of het is gewoon tampasta. maar dan ja. in een nieuw jasje met een ander element, met een. Snap je? Ja, ik snap wat je uh... bedoelt. Het, de, de producten worden anders gebruikt. Ja, klopt. Was je er nog? Oh, nog? Ja, daar was ik weer. Ik viel even oh, weg. Okay. Gelukkig bleef die wel opnemen. Was je van je stoel gevallen, joh? Nee, ik, ik, ik wou... Ik wou... Die, die Mogolen multilevel marketingwereld... Uh, oh, wacht even, Bafoumet. Ja? Lees, lees de show dus even. Oké. We're going to look at the shout. And see what's happening there. Die um, is gast. Ik hoor niemand praten. Zegt de Rome. Oh. U? Ik hoor de gast niet. Uh, wacht even. Nou ja. Het, ik heb het in ieder geval opgenomen. Dus oh ik zie het al. Het is zo aangepast. Um, dan moet dromen zo even weer. Uh, gewoon blijven luisteren. Er verandert verder niks. Line 1, maar ik moet line 2 hebben. Wacht even hoor. Soundcard input. Ja. Um, Lijn ingang. Nee. Um, nee, ook niet die. Jeetje, come on. Um, dit is even, even vervelend dat ze jou nog niet horen. Ja, daar hadden we. wel. Ah. Wacht ik even. Op, oh, ik weet ja, al hoe dat komt. Ik ja, weet oké, al hoe we dat komt. Het is zo aangepast. Geef me twee tellen. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Het zit in het. Ah, maar dan zoveel. denk ik dat er wel zometeen een. Um, even kijken. Ja. Um, ho hoor je me nog steeds, uh, BlackBox? Ik hoor jou heel goed, uh, Bafomes. En jezelf ook? Ja, nu weer met een seconde vertraging. Ja, maar als het goed is... kunnen ze jou nu wel horen. Um, horen jullie mee? Beste ja. Mensen. Horen jullie... Blackbox nu ook? <laughs> uh, ja. ja, hij hoort je wel. Yeah! Yeah! Ja. Ik zeg nou, applaus, applaus, applaus, applaus. We en weer een stapje verder. Ja, yeah, hij doet het weer. Nee, dat kwam omdat die instelling nog zo stond, toen we ze straks met z'n drieën uh, aan het testgesprekken oefenen waren. Jij, ik oh, ja. en F Free Electron. Daardoor stond het niet goed. Sorry mensen, maar het is wel goed terug te luisteren. Dus de, de, de podcast kunnen jullie gewoon terugluisteren en daar is alles met Black Box alsnog wel terug te beluisteren. Dat was gisteren ook ja, zo. Ja, dus dat niet zo gek. Mea culpa, mea culpa. Ik kom ah. met een seconde vertraging, maar dat is, uh, Ja, dat is niet door. anders. Ja, uh, uh, yeah. ik kan kijken wat ik daaraan kan doen. Nee, laat ik dit ook maar niet doen voordat het allemaal weer erger wordt. Nee, laat maar zo staan. Die vertraging, die nemen we dan maar even op de koop toe. Als de mensen Juist, ons maar horen. Daar gaat het even om. Ja, en uh, ik bedoel, als we dus niet live streamen, dan kan dit gewoon wel. Maar ze horen je nu. En daar ben ik blij om. Want dus dat betekent dat wij het over dromen kunnen gaan hebben. U weet wel, die oversexte dromen. Ja, jij dromen. Geintje, hè? En nu gaan we het hebben over... Oh ja, de hosting. Ik heb de verhuiscode. Ik heb, ik heb onze oude hoster even onder druk gezet. En dat is wel even iets. Dat ga ik gelijk zo even posten na de uitzending. Of oh. later vannacht. We kunnen verhuizen. Ik heb, het Ik heb dat geregeld vandaag. Uh, yeah. Dat is wel heel blij. Want dat is eindelijk die fucking baksteen van onze nek. Die was een soort zwaard van Damocles. Ja, de Nou ja, inderdaad. Goed. Ja. Um, China versus de uh, Verenigde Staten van Amerika. Uh, topic is uh, de laatste dagen actief. Mede dankzij Wodan. En die uh, postte iets interessant over het feit dat China een high-speed railway naar Amerika wil bouwen, dwars door Siberië heen en door de Beringstraat. Oké. Okay. En ik vertelde jou, we hadden het er al over in een voorgaande podcast, dat diezelfde Chinezen ook bezig zijn met het bouwen van een nieuwe spoorlijn naar Duitsland. Ja, dus de andere kant op. Hé, hey, dan kunnen we straks met de trein naar Amerika. Hoe relaxed ja, is dat? dat? Lukken, ik bedoel, yeah, ik zie het wel zitten eigenlijk. Ja, je stapt hier uh, uh, een week later kom je aan. Ja, ja, het is, ik bedoel, het is natuurlijk niet om de hoek. Nee. Het is geen uh, van ik neem even de HSL naar Amsterdam. Dat is het niet. En dan praat ik nu vanuit de optiek van de Nederlandse luisteraars van Kiofev. Want op Sint Maarten heb je helemaal geen treinen. Ja, je hebt een treintje in een of andere toeristenattractie, maar that's it. Wel bussen toch? Ja, ja nou, um, busjes. Kijk, oh, Jamaica, busjes. Jamaica heeft wel treinen. Serieus. En Haiti ook. En ik geloof de Dominicaanse republiek uh, ook. Maar uh, nee, Sint Maarten niet. En, en ja, ik bedoel, zie het voor je. In plaats van de Nederlandse spoorwegen, de Antilliaanse spoorwegen. Um, Nederlandse treinen hebben al uh, het imago dat ze niet op tijd rijden. Antillianen hebben het imago... Moh, dat ze niet zo nauw met de tijd nemen. En ik kan het beamen, want... Ik, ik, hey, hier spreekt één. Uh, snap je me? Nee, ik volg je. Dan rijden de treinen helemaal niet meer. Ja, en het is een hele harde grap. Maar soms zou je dan wensen dat het... nou ja... die te laat rijden de treinen... in 40-45 gereden hadden. 40 45. Ja, ik bedoel, dan waren heel veel mensen... ...niet op tijd in het concentratiekamp gekomen. Ja. En, en dus niet gestorven. Wrang, ik ja. weet het. Heel wrang, ja. Maar ja. Ja, ach, het is 5 mei geweest. Een grap moet kunnen. Het was ook niet zo hard bedoeld. Ik bedoel, ik ken in mijn omgeving genoeg mensen... ...die uh, in een trein gezeten hebben... ...en naar Duitsland of naar Polen zijn afgevoerd. Dus, nee... Ik wil niet wegvlakken uh, dat het vreselijk is of wat daar is gebeurd. Maar ik vind wel dat je na decennia op zich wel eens een keer een grapje mag maken. En ja, nou ja goed. Als ik, als ik een verke ja. verkeerd grapje heb gemaakt die mensen heeft gekwetst. Mea culpa. Zoek me maar op. Ik woon op Sint Maarten. Kom gezellig langs. Praat het uit. Juist. Ja toch? Hé. Hey. Ja. Oens. Oh, Trouwens, um, over... zeg het eens. Tule. Oeh, ja, Tule gezelschap. Ja, we hadden al een paar podcasts over de Tule gezelschap. Mm -hmm. En we hadden het. Um, ik denk dat ik weet aan... wat jij uh, bedoelt. Die map. Ja, hè? want. Uh, Die kaart. De Duitse website is weer online. Oh! Die Tule gezelschap. Ik, Tule ik zat even oh. ergens anders. Oh! Ultima Toele. Wat zat jij? Ultima mm -hmm. Toele. Werd de topic? Ja, plattegrond. Ik moet even schakelen hoor. <laughs> ja, ja, Toonactieve actieve topics. Kom op QFF. Show me the money. Show me um, the money. Daarmee maar dat impliceer is dus ik een, feitelijk... Dat de de, werd de staan voor geld. Hè? Dat wil ik dus niet impliceren. Maar... <laughs> uh, uh, uh, Waar is het ding? Even kijken. Ja... De, het werden brustjeetje. Oeh, ik heb hem. Check. Pagina 105. Um, het was volgens mij... Jij? Blackbox? Die dat postte of... Was het combi? Combi. Blackbox, blackbox, combi. Even kijken. Jij was het. Of niet? Nee. Oké. Okay. Dat, dat was Heap Brazil. Hé? Hey. Hey? Welk topic was het dan? Ultima toele. Iemand postte daar een platte grond van. Dat staat me heel helder voor de geest. Oké. Okay. Ultima. Tule. Nou. Nah. Ik krijg het heen en weer. Of, of ben ik. Weer... Nee, hier. Ultima toele. Kombi. Hier. Vrijdag. Oh. Och, dat is een oude post, maar die heb, ik, die heb ik gewoon gezien via het random afbeeldingen gebeuren op de voorpagina. Neem me niet kwalijk. Map of the Week, een post van vrijdag 21 juni 2013. Um, Aha. Ja, Map of the island Tule, spelt Tile, on this map in Scotland by Olaus Magnus. 1539, this is a detail of his much larger Carta Marina, a map of the ocean showing the northern lands. For many years it was commonly thought that Tule was one of the Hebrides islands in Scotland. Notice the whales, Balena Orca, in the foreground. The Hebrides are still famous for their whales, seals, uh, yeah, and sea otters. Yare yare yare, plattegrond erbij. Aantal eilanden. En dan een verhaal over een Griek. Die die kant op wilde gaan. Ik zal de link al even in de shout plaatsen. Uh, zeer interessant. En ik dacht dat je daarop doelde. En dat komt dus omdat ik dat heb gezien. In, uh, in, uh, in, op de volpagina. Door die uh, random. Uh, Afbeeldingengenerator. Ik heb wel een uh, andere eiland gepost. Ja Ook dat was. Hier Brazil. Brazil. Hier Brazil Ja. Ja. ja. Dit is heel, heel apart dit. gaat kaart 1492. Ja, nou deze is van 1539. Hetzelfde tijd Pump hem wel even. Hij staat nu op de voorpagina voor de mensen die live meest, uh, meeluisteren en uh, dit willen kijken. Um, ik, ik zie dat Droma uh, ook, ook, ook iets heeft, dat, dat post Um, zullen we het even beluisteren? Ja, doen we eens even. Het is een filmpje van uh, Dominee Gremdaad over de gekwetsten. Uh, we gaan even luisteren naar uh, Domino... Uh, dominee. Bah, domino... Uh, zeg ik het weer, man? Dominee Gremdaad over de gekwetsten. Beledigen. <laughs> Kent u die uitdrukking? Beledigen.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 Was deze man door zijn kinderen, die hun vader niet uitnodigde op een jongerendansvuis. En ik, ik, sprak die, ik, sprak die, man, ik sprak die man in artis en ik zei, ja, dat hij wel erg gauw beledigd was. En hupp, hij was weer beledigd. Maar ik gauw beledigd? Nee, ik ben helemaal niet gauw beledigd. Wat was er, wat was er, wat was er met deze man aan de hand? Was hij kwetsbaar? Of een aansteller?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 Zoals Pim Fortuyn of Deel van Gogh ook geen gevaar was. Maar de gekwetste. De gekwetste. De geinigste. Ja, de gekwetste. Die zijn het grote ik, ik zet het filmpje even weer uit. Voor de mensen die dat filmpje willen zien. Dromen, die postte dat net. Ik heb hem maar even uitgezet. Omdat ik zag dat het filmpje niet live door de stream meekwam. Nou geeft dat oh. op zich helemaal niks. Wel in de opname. Dus de mensen die het terugluisteren. Die kunnen het beluisteren. Maar de mensen die uh, het via de stream. Um, ja. Uh, zeg maar beluisteren, Net. Die hoorden niet wat Dominee uh, Domine Gremdaad zei. Uh, dat is jammer. Um, goed. Dat gaan we oplossen. M maar ja. Uh, dat gaat me niet nu 1, 2, 3 uh, lukken. Uh, nou ja, dat is ook de tweede live podcast pas, dus wat dat betreft, uh, mogen we nog even aankloten het is de zestiende uh, podcast in totaal maar de tweede die we live doen en ja, al vallende staan we iedere keer weer op en leren we hoe we moeten overeind blijven staan nee, of niet, uh, Blackbox ja, en um, Dromen die zegt dat hij hem wel hoorde oh, oh nou dan doet hij, dat, dat, dat, oh, nou ja, hij geeft gewoon geen audio oh, nou okay. mea culpa cool. mensen het spijt me donders. Het spijt me ongelooflijk donders. Ik, ik zet hem even weer aan. Hè, de gore klootzakken. De gekwetsten. Die herken je meteen aan hun moord en brand geschreeuw. Ben ik, ik weer beledigd. Begrijpt u me? Ik wens u een hele fijne voortzetting vol beledigingen. En een aangenaam etensmaal. Met spekjes wat dan ook te u wel. <laughs> ja. dominee uh, Gremdaad. Mooi gezegd. En... Ik ben blij um, dat iedereen dat goed heeft kunnen horen. Dus toch. Uh, dat is absoluut um, nou ja, fantastisch. Gewoon dat dat uh, uh, nou ja, werkt. Dus daar de bekende hoeven we, aanvangperikelen. Ja, we hoeven voorlopig nog even niet aan te sleutelen. Um, ik vroeg me af wat de mensen vinden van Jamiroquai. Ook een mooi topic over. Daar is een heel mooi topic over. Maar de muziek van Chimera Kwai. Ja, ik kan hem goed bederen. Ik uh, zeg: uh, we gaan luisteren naar uh, Chimera Kwai. En uh, dat gaan we na de jingle doen. En u gaat luisteren naar het uh, nummer Emergency on Planet Earth. Of oh, oh, daar hebben we het op Yeah, no, it's Yeah. What do you think it is? No, it's not. Really. <laughs> Miracle met Emergency on Planet Earth. En welkom terug bij de 16e aflevering weer van de QFF Podcast Series. En we zijn gewoon live, live op de stream. Ja, ja dat leuk man. Het voelt u goed. Live. Ik bedoel, ja, live. Het enige wat, wat nog mist is een. Uh, iemand live in de uitzending. Maar ook dat. Ga het nog komen? Ik bedoel. Oh, vast op. Ja. Kom op. Kom op. Dit is. Dit kan gewoon niet missen. Kan gewoon niet missen. Denk ik. Persoonlijk. Maar ja, wie ben ik? Oeh. Jij bent jij, ik ben ik. Ik, ik laat van alles hier vallen. <hijder> Oeh. We gaan nu allemaal alarmbellen af hier. Oh-oh. Um, terug naar uh, de show. <coughs> Juist. Er zijn nogal wat dingen de afgelopen dagen weer naar boven gehouden. Uh, in, in de verschillende topics op QFF. Ja. En uh, ik, ik zie... Uh, we leven verdomme in Nederland. Bavo. QFF... Q-F-F Q-F-F Het -f. is Q-F-F -f. Tenminste, in mijn beleving is het Q-F-F -f. Het mag voor jou Q-F-F -f zijn Maar, ja quo vata verunt Is Latijn Is dus ook niet Nederlands En Q-F-F -f, Het wekt zo lekker Maar, oké okay, Speciaal voor Tobi Frillon Frillon Tobi Q, F, F, Blackbox. Weet jij wat uh, de Nederlandse benaming is voor de Griekse god Ajax? Hm. Ik weet niks van voetballen. Nee, nee, maar <laughs> Ajax. <coughs> Goed, nee, uh, ik zal ophouden met grappen maken. Toby, Mia culpa. En dat betekent zoveel als dat het me spijt. Maar uh, terug naar de QFF podcast. Zag ik het weer. Ja, QFF dus. Um, goed, de podcast. Uh, de dingen die de afgelopen tijd uh, actueel naar voren zijn gekomen... Het zijn best wel een aantal dingen. Uh, bij het bijentopic. topic. Uh, dat is mede natuurlijk ook door het Killer Hornet topic van Mac. Waar we het gisteren al even over uh, hebben gehad. Um, dan is er een topic over waarom de opgeleide zo vaak gelijk zouden hebben. Dat topic is van Abra Kedaver. Die was vandaag nog even op uh, QFF. Ik zag hem even voorbij komen in de schreeuwdoos. En dat topic heb ik geloof ik al een keer kort eerder aangehaald. En daar waren wat uh, ja qua um, discussie, in discussie, uh, zeg maar, uh, naar voren kwam... Wat free electron eigenlijk aangaf, dat is dat IQ niks zegt over iemands uh, vermogen tot normaal handelen. En deels klopt dat natuurlijk ook, want je IQ en je EQ, dus je intelligentiecoëfficiënt en je uh, emotionele coëfficiënt, dat zijn twee compleet verschillende dingen die tezamen bepalen hoe een persoon functioneert. Toch? Of, of, of zeg ik dat heel verkeerd uh, Blackbox? Nee, ja, dat zeg je helemaal goed. Uh, Paffermes. Ik ben ondertussen ook even hier. Ja. Doe je ding. Uh, ik kom met een minuutje terug. Uh, Oké. Okay. Nee, ik, ik, dan het, zal ik gewoon... Nou ja, omdat het zo leuk is, uh, misschien gewoon anders nog een muziekje aanzetten. Ja. Ja, komt wel even goed uit. Ja, ik, ik, we gaan eens een keer uh, over een hele andere boeg. Ik heb, ik heb vandaag een beetje old school. Uh, ik weet namelijk dat de dromen altijd loopt uh, te miepen over, ja, uh, die muziek is allemaal kut en, we willen het niet horen. En, uh. Speciaal voor uh, dromen heb ik uh, van de Duitse uh, DJ, nou ja, artiest, want het is echt een artiest, steriel. Van het album RoboVacation heb ik uh, Amour Elektroniek klaarstaan. Ik zou ah, zeggen, is weg. Ja, de techniek moet alleen nog even mee gaan werken, want ik, ik heb hem klaarstaan. Ik moet even naar uh, mijn mixkanaal terug, daar is hij alweer. En dan zeg ik, uh, uh, ja, ga er maar gewoon van genieten dromen, deze is speciaal voor jou. Elf op man, pak die S11 op. Pak hem op. Pak hem op. Pak hem op. Yeah, dat was uh, steriel met amour. Elektroniek en aan de andere kant nog steeds black box. Joehoe. Joehoe. Ah, Hij is er nog steeds. En ja, maar ik had even visite. Nou, dat kan gebeuren. Daar is ja. helemaal niks mis mee. Want ja. Terwijl jij visite kreeg, hebben de mensen muziek kunnen luisteren. En eh, ja, eh, eh, En de mensen luisteren nog steeds naar... Six, six, six, six. It's all, about all about information. Want daar draait het om hier op QVF Radio. De QVF podcast is gewoon QVF Radio als we het live doen. 66.6 ja. FM op de 5 meter band. Vanaf Sint Maarten. Live vanaf PGIA. Waarvoor met hier? Aan de andere kant Black Box. En het is nog steeds 19 mei 2014. Maandag 19 mei. Maandag. Hoe is het met de maan? Black Box. Afnemend. Ja, maar de maan. We hadden volle maan hè? vrij recent. Klopt. En ik, ja, ik, ik kreeg uh, van iemand de tip om af en toe misschien een soort Moonwatch in te voeren. Moonwatch? Ja, nou ik vond, wel, ik vond het eigenlijk wel een goede. Ik dacht van, oh ja, het is helemaal zo slecht, nog niet het idee? Wat bedoel je daarmee, Bafmeer? Nou, af en toe even hebben over uh, hoe staat het met de maan en de invloed van de maan op ons mensen en de planeet. Want. Oh, ja, oké. Okay. Wij. Mensen bestaan voor een groot deel uit water. Zwaartekracht, de maan, eb en vloed. Dan denk ik dat ik al genoeg zeg. De maan heeft invloed op ons zijn hier op aarde. Snap je wat ik bedoel? Ja, de maan heeft daar een uh, groot invloed op. Met volle maan zijn mensen soms echt crazy fucked up. Snap je wat ik bedoel? Helemaal ja, opgefokt. Sommigen kregen wat meer haar. Nou, vorige week heb ik dit opgenomen met volle maan. Luister goed. Dat was om drie uur s'nachts. Dat oh, is mijn was mijn buurman. buurman die achter die aan aanging, of niet? Ja, ja nee, nou, daarna hoor ik dit. Ah! Ah! Snap je? En toen ik dacht dat het over was, hoor ik dit. Het is heel raar. Echt. De maan doet rare dingen met jou. Nou, met de mensen. Ja, dat zeg ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Goed, dat was de uh, uh, maan. Eh? En uh, nu gaan we dan beginnen met het echte deel van de show. Dus uh, let's get ready to rumble. Uh, want ja, we hadden het net al even kort over China versus uh, Amerika... Um, een heel interessant bericht was dat Amerika China aangaat klagen. Uh, wegens spionage, cyberspionage. En dat is erg interessant in deze tijd: hè? van uh, de NSA, Edward Snowden, dingen die in de gaten gehouden worden, drones die via computers te besturen zijn. Do I need to say more? Ja, dat is wel leuk, hè? Het is... Hier heb je in Nederland heb je het uh, luisterend oor. Ja. Uh, actief sinds 1947. Z zijn dat die bij... dingen bij uh, Sex Bieren? Ja, daarbovenin. Ja. Bij, uh, op ja. de grens van Groningen en Friesland, geloof ik. Ja, daar staat daar zo'n uh, opstelling met uh, schotels en antennes. Ja, yep. klopt. En ja, uh, nou, kijk. <laughs> sarcasmus. He, dat ze dus uh, China gaan aanklagen... wegen spionage. Haha. Ja. Maar... Eh, ...het is momenteel... ...natuurlijk schering in inslag. Als we kijken naar de, de, de wereldleiders... ...die elkaar... Eh, en, en, ...en de landen... ...die ze vertegenwoordigen en hoe ze met elkaar omgaan... ...op dit moment. Eh, Rusland heeft geloof ik... ...20% van zijn... ...Amerikaanse... Eh, nou ja, ja toch goed op de ja. markt gedumpt. Ja. Het gaat mooi snel, de laatste tijd. Ja, dollar en goud en zilver. Ik zie prijzen heen en weer flipperen als een, als, als een, een, een, een kogel in een flippenkast. Snap je wat ik bedoel? Ja, er wordt op hele rare nood, noodgeven gedaan. Ik bedoel. Toch een beetje last van die echo, hoor. Oké. Okay. Maar ik, we gaan door. Ik bedoel, ik krijg dan altijd een beetje zo'n. Gevoel van gaat hij dan toch nog vallen? Remember what to do, friends. Now tell me right out loud, what are you supposed to do when you see the flash? Nee. Nee. Nee. Nee. Duck and cover. Duck and cover. Want ja dat bom, was hè? Was een ja. die vallen? Nee. Wat je met uh, liedoren. Ja. Ja, ja. ja, dat was, een was voor ons die tijd. Die werd uitgezonden om dus mensen voor te bereiden. Ja, maar ja. Ik ook mensen bang maken, was dat, hè? Het was, uh, fear marketing. Fear based denial. Ja, nou ja, ook. Ja, ja, ja. Ik, ik, Ik, als, ik zie het een soort van, nou ja. Marketing op een niveau waarvan ik zeg: een applaus. applaus. Want dat de landen, bedrijven marketing, gezamenlijk op een niveau waar menig bedrijf een puntje aan kan zuigen. Zo goed. Ja, je hebt overal een vergroting van, hè? Ja, maar ik bedoel, waarom? Ja, waarom? waarom? Controle. Controle. Controle. Terwijl zij juist ...voor ons moeten zorgen. De overheid moet de burger beschermen. En... ...het irriteert mij... ...mateloos om... ...nu al vijf jaar lang... waar toe te moeten nemen... ...dat de Nederlandse overheid... ...echt geen ene ruk doet... ...voor mensen... ...in hun koninkrijk. Dan bedoel ik... ...voor de mensen... ...op een manier... Zoals het bedoeld is. Ik neem even als simpel voorbeeld. Op de Antille, hier heb je de, de SVB. De SVB die doet wat het UWV in Nederland doet. Nou, ik lees uiteraard hier ook de Nederlandse kranten. En het UWV. Wat is er gebeurd met het GAK? Snap je wat ik bedoel? Wat is er gebeurd met de menselijke betrokkenheid vanuit een dergelijke instantie naar mensen toe. En dan bedoel ik, als iemand langdurig arbeidsongeschikt is, zijn baan verliest, en uh, moet reïntegreren in de maatschappij, maar eigenlijk volledig aan zijn of haar lot wordt overgelaten. De verhalen die ik soms lees, die zijn echt schrijnend. Echt tenenkrommende verhalen. Dat ik en dat denk, ga je van, waarschijnlijk steeds meer terugkomen. Maar dat dat kan ook niet anders. Ze hebben al hun mensen weggestuurd. Ze hebben alles vervangen met computers... en met internetwebsites die niet werken. Het, het hele... Um, digi-idee-verhaal. Je moet wel je? internet hebben. Juist. Dus feitelijk... schakelen ze een... een, een niet alleen maar... Door, door hun eigen werknemers... bij het UWV eruit te gooien... Het, het, het, ik snap het niet. Het mes snijdt aan nog twee even. kanten. Ja, nog even. En dan zit je tegen van die uh, robopoppetjes te praten, joh. Dat is al zo. Ja, ik, zag. Ik, ik, ik zag een verhaal dat mensen een papier in een scannen moeten proppen. En that's it. D ja. Er zit niemand meer aan de balie die dingen van je aanneemt. Prop het maar in het ding. En er staat alleen nog maar een beveiliger. Ik zag gisteren een reportage over een robot die wordt ingezet voor uh, ondersteuning voor onderwijs. Mm -hmm. De leraar. Zo. In, in die richting zitten ze al te denken. Dat vind ik een zorgwekkend iets. Ja, een Met name. Om, ja, man. Dit is hetzelfde als die iPad-scholen. Flikker op, man. Flikker toch alsjeblieft op. Echt, daar kan ik zo fucking boos om worden. Om van die hipsters. Die hun kinderen op scholen proppen met een fucking iPad. Weet je wat je dan krijgt? Kinderen die volledig afgestompt in de maatschappij gaan. En, en die nooit buiten gespeeld hebben. Die niet weten wat het is om een keer op hun knieën te vallen en hun knieën helemaal kapot te hebben. Soms, soms, heel soms, zie ik van die mannetjes op hun fiets met een fietshelm. En dan denk ik van gast, eigenlijk verdien je gewoon van een leeftijdsgenote pak rammel. Omdat je moet leren een beetje harder worden. Snap je wat ik bedoel? Vroeger vielen wij uit bomen. Die kwamen met scheuren in onze kleren thuis. En nu spelen kinderen buiten. Maar dan gaan ze. Dat eigenlijk spelen ze gewoon natuurspelletjes op hun iPad. Wat the fuck is er aan de hand. met mensen. die hun kinderen zo opvoeden? Albert Einstein hij heeft er geluk over. Vertel. Hij vierde day. The technology will surpass our human interaction. The world ja. will have a generation of idiots. Mm -hmm. Albert Einstein. Nou. Loop voor de aardigheid een gemiddelde Albert Heijn in. Achter de kassa vind jij uh, meisjes doorgaans. In de leeftijd 15, 16, 17. Als je afrekent en je vraagt bijvoorbeeld je moet afrekenen. 11 euro en 35 cent. Je legt neer 20 euro. En je zegt, wil je er 1 euro 35 bij? Ze staan je aan te gapen ja, ik... van... Ja, ik... Wat zeg je? Snap je? Dat. Ja, ja, ja, ik snap je al. En als die meisjes pauzes hebben, staan ze buiten met hun telefoon. Alleen maar met hun vinger op dat... Sc... Snap je? It's a lost generation. Ik maak ja, me zo. daar zorgen om. Ik ook, ik ook. zeker weet. Want ze verbruiken... en consumeren als gekken. En... het lijkt er echt op dat een groot deel... van die generatie geen ene fuck geeft... om onze planeet. En daar kan ik me echt heel erg boos om maken. En... als je kijkt naar de mensen... die lesgeven op scholen aan deze kinderen en dan heb ik het niet over alle leraren en docenten maar over een groot deel van de nieuwe garde docenten en leraren dan hou ik mijn hart vast voor wat er nog gaat komen snap je wat ik bedoel? ja ook die mensen moeten een uh, protocolletje afdraaien anders krijgen ze geen inkomen wie bepaalt dat? Ja, wie heeft het schoolsysteem opgezet? Ja, maar wie controleert dat? Dat moeten wij als burgers toch doen? Wij als burgers moeten toch verdommen met de vuist op tafel slaan en zeggen Hé, hey, het is genoeg. Ophouden nu en het moet anders. Ja, meneer? Ja, wat mij betreft morgen. Maar het idiote in Nederland is, als je wil protesteren, hoe goed je boodschap ook. Je krijgt de mensen simpelweg niet op de been. Je krijgt dus, er bijna geen bewegingen, nee. En, en, en het is ook logisch. Ik, ik, ik, het is heel grappig. Als ik s'avonds... Eh, bijvoorbeeld in Nederland... in het verleden of als ik daar op bezoek was... over straat liep... dan viel me altijd op. Dan loop je voorbij eh, blokken met huizen. En in acht van de tien woonkamers... staat om tien over acht... Op een gemiddelde door de weekse avond. Goede tijden. Slechte tijden aan. Ik leg even. Ik heb voor de aardigheid wel eens geprobeerd. Om een aflevering ervan te kijken. Hè? Maar. Oh mijn god. Wie verzint die onzin? Wie bedenkt die crap? Ja dat. En, en waarom kijken daar elke dag. Miljoenen mensen naar. Goed gedaan, hè. Ik word er echt bijna stil van. Zo eng vind ik het. het, het, het waarom? Ja, ze hebben... Elke logica hiervoor ontgaat mij. Het, echt, ik snap het niet. Je vergeet Je en... jezelf. Nee. Die zijn helemaal met hun eigen wereldje bezig. We hopen dat er zoveel mensen... Uh... Ja. meekijken of luisteren. Ja. Ja. Weet ja, je? is zoveel meer dan een katje. Dit mm, doet me denken aan een liedje wat ik wil gaan draaien van Ninti. Ninty postte dat liedje eerder vandaag in de streeuwdoos. En het nummer, dat heet Hit It and Quit It. En het is van Funkadelic. Ah. En... Ja. Dan gaan we nu naar luisteren. Systems all over this, your planet Earth. We come to know the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is your beloved share and greatest dream. De podcast wordt verstopt door een alien voice. Het is uh, Frillon. Ah. <laughs> Van de Ashtar Command. En daarvoor hoorde je Funkadelic met uh, La Yaddy Yaddy. Ik had hem hier staan. Hit it before you quit it. Of wat was het? Nee, hit it and quit it. Sorry. Mijn naam is Bavo met welkom terug bij de 16e podcast van de QFF podcast series. Aan de andere kant zit niemand minder dan Blackbox, of niet Blackbox? Ja, hier zit hem nog. Yeah! En uh, ja, je hoort hem net al even. Ik Die uh, alien voice. Toby, onze Toby, onze, onze technicus achter de schermen van QFF... Um, die voorheen bekend stond onder de naam Frillon, had zijn naam te danken aan dit aparte onderbreken van een uitzending op de televisie door een of andere vage alienstem eh, die een boodschap had. En ik, ik vond het een apart verhaal. te meer dat ik eh, erachter kwam, dat daar gewoon een hele Wikipedia. Pagina over is. hashtag command, uh, Frillon. Ik zal het even... Um, oh ja. Even kijken. The Southern Television Broadcast Interruption. Is er ook een Nederlandse wiki van? Nee. Uh, the Southern Television Broadcast Interruption was a broadcast interruption through the Hannington Transmitter of the Independent Broadcasting Authority in the United Kingdom at 5... 10 p.m. on november 26, 1977. The broadcast message is generally considered to be a hoax, but the identity of the hijacker is unknown. Description. Nou ja, ja, ja. We hebben net een heel stuk kunnen horen. Ja. Omdat je dus niet weet wie het heeft gedaan. Oké. Okay. Is het een hoax? Klaar. Um, apart verhaal. Kende jij dit? Blackbox? Nee, nee. Ik, uh... Ik zit nog een beetje. Uh, ik ik zal even de, de link naar uh, de pagina op Wiki. Die dump ik net in de um, shout. En ik wist het ook niet. Tot vorige week. En toen ineens dacht ik: van... Oh, wat? Wat the fuck? Ja, ja, vaag verhaal. Maar het demo ook. Ja, eigenlijk gelijk denken aan um, Max Headroom. Uh, die gast met zijn uh, gel klei hoofd uit de jaren tachtig. In, eh, uh, was het MTV of wa waar was het? Die had de show. En dat was op tv. Daar keek ik naar nou als kind. Dat vond ik te gek. Max Headroom. En er was ooit een hoax van iemand met een Max Headroom masker. die inbrak ook tijdens een, een televisie-uitzending. Uh, dus daarom ben ik geneigd te zeggen: dit is een hoax. Wat jij? Oké. Okay. Ah, dit is dus opgenomen met een uh, VHS-band? Mm. Ja. Ik bedoel van de... Het filmpje zelf kan ik je ook wel even een linkje van sturen. Ze hebben, ze hebben dus inderdaad. Uh, In de shout Een signaal uh, op tv weten te Ja. maar ja, is dat zo moeilijk? Nee, ja, met de aardse technologie kan dat heel goed. Dat bedoel ik. Ja. Ik zeg, um, interessant. Maar voorlopig hou ik het op een hoax. Mochten er mensen zijn met interessante aanwijzingen, open een topic. En we bespreken het in de 17e aflevering van de podcast. Want die van uh, tijd en historie stellen we nog even uit. Dat moet maar de 25e worden. Wat dacht je ervan, uh, Blackbox? Als die maar komt. Hij komt vanzelf. Dat weten we toch allemaal. Is een kwestie wel. van tijd. Juist. Toch? Are you still there? Hallo, hallo. De computer doet even weer een beetje raar. Ah, daar ben je weer. Ja, het is... Oud yeah. beetje. <laughs> Maakt niet uit. De, af en toe dan hapert hij. Ik, ik, ik hoor je loud en clear. Um. Er was uh, uh, nog een bericht dat uh, poste de poster dromen even snel in uh, de shout. En dat uh, gaat over dat Poetin al zijn troepen heeft uh, teruggetrokken van de grens met de Oekraïne. En uh, dat heeft hij gedaan omdat de oefening beëindigd zou zijn. Wat jij? Wat, wat, uh, wat vind jij hiervan? Ik, ik, uh, ik zal er achter de schermen wat anders gespeeld hebben. Zou Poetin tevreden gesteld zijn met geld? Um... Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende stap. Wat zei je? Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende stap. Ja. Um, misschien gaan ze wel weer... Uh, nou ja. In negotiation. Ja, Hello? achter de schermen wordt... Hallo, meneer af? Carter. <laughs> Mijn naam is Mildred en ik calling voor de... Twin River Search and Rescue Unit. Ja. Yeah. The... <laughs> nee, ja... Ik, ik denk dat uh, dit achter de schermen... Een, een spel is dat gespeeld wordt. Een, een spel van... Ja. Nou ja. Wat ik, we hebben het al heel vaak besproken. Toch? Ja, je moet blijven kijken naar de economie. Uh, ja. en wat gebeurt daar? En, uh, follow the money. Follow the money. Inderdaad. Ja. En dan uh, zie je toch dat uh, China en Rusland... Uh, ja toch steeds meer een eigen weg opgaan. Absoluut. Um, ik stel voor dat we uh, nog een uh, mooi muziekje gaan uh, luisteren. En um, dat is uh, Groovin' for Mr. G. En dat nummer is van uh, Richard Groove. Uh, en moet wel even... Dit is irritant. Ah, Richard Groove Holmes. Uh, uh, Groovin' for Mr. G. Wat... wat uh... Wat zeg jij, Blackbox? Is dat een uh, idee om dat te gaan doen? Of zeg je van uh, nou, ik, doe maar wat anders. Huh, let's groove. Let's groove? Nou, dan gaan we luisteren naar uh, Grooving for Mr. G van niemand minder dan good old Richard Groove Holmes. Uh, moet ik, ja, oh, dan moet hij wel afspelen nu. Ja, dat gaat hij nu doen. Geniet ervan. MUZIEK Minder dan Richard Grove Holmes. Wat een fantastisch nummer. Welkom terug bij de zestiende af ja, de aflevering van de QFF-podcast. Mijn naam is uh, met. en ik hoor daar op de achtergrond in de verte niemand minder dan Blackbox. Ja, yeah, Blackbox. Nice to hear you man. On such a fucking distance. 10.000 ja, kilometer techniek, of meer, hè? Ongelooflijk. Lichtsnelheden het worden hier gehad. En we maken gewoon samen een podcast... die live door de hele wereld... te beluisteren is... en daarna terug te luisteren is... dan te downloaden is... en bijvoorbeeld op je... iPod of op je mp3-speler... of in je auto... of wherever the fuck you like... kun je terugluisteren... wat wij in deze QFF... podcast bespreken. Ergens moet het ook gewoon tijdloos zijn. Dus... Over tien jaar moeten mensen deze dingen nog terug kunnen luisteren. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is wel mooi zin zeg. Ja. En over 200 jaar nog, als wij, als wij allang tot stof vergaan zijn. Dat mag echt mooi zijn. Dat er een stel printje te vinden is. Ja, nou, dan zijn wij gewoon. Uh, nou ja, QFF is al voor de eeuwigheid. Snap je? Dit is onze nalatenschap. Dit laten wij na aan de mensen. Ja, dit stampen wij nu het universum in. Ja. Het universum in. Dit is voor everybody. Echt serieus. En voor altijd. Ik, ik koester van binnen de hoop dat al die mensen daar verstandig ook echt iets mee gaan doen. En dat we dit niet allemaal voor niks hebben gedaan. En blijven doen. Want voorlopig... ...zijn wij nog lang niet klaar. Tenminste, als QFF... Uh, ...toch? Nee, wij gaan uh, rustig door. We keep just on keep on trucking. We got a long road ahead of us. Dat is een beetje het uh, idee. En ja, op die lange weg... ...komen wij zulke ontzettend mooie dingen tegen. D dat is dan ook weer het, uh, het mooie... ...van een... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, nou ja, het leven als, als uh, moderator of als uh, lid van QFF. Huh? Je, je, je leest wat, je ziet wat en je maakt gekke dingen mee. Er is iets wat ik heel kort even wil aanzetten. Het staat in het uh, Temple of Idiots topic... Het is een filmpje uh, ge, geplaatst door uh, Free Electron. En uh, het filmpje heet Rodents on Turntables Live Nation. Uh, uh, ja, jullie zien de beelden niet. Uh, maar ik zal een klein stukje laten horen van het filmpje. En terwijl je de muziek hoort, zie je dus in de stijl van de muziek... een knaagdier op een LP rennen. Die draait op een platenspeler. Rodin Turntable Rodis High Turn Sergio, dat is de eerste. Die gaat nu in een uh, witte rot. heel grappig. Nu krijgen we kick hamster en die gaat scratchen. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. right, so Dit is echt geniale shit. Whoever thought of this and made this up is fucking genius. Ja en dan nu Harry en Lloyd. Twee kleine hamstertjes of gerbils of ja, zoiets. Ja, yeah, dit is heel grappig. Hey, ik, nou, dit moet jullie dus zelf gewoon even gaan kijken. Het staat in het Temple of Idiots topic. Geplaatst uh, op maandag 19 mei vandaag dus om 7 minuten voor 7 door Free Electron. Uh, dan had hij ook nog een andere. Te koop aangeboden, een foto van zo'n te koop biljetje in de supermarkt. Te koop aangeboden, elektrische stoel, nieuw. 240 euro. <laughs> Drie jaar oud. <laughs> 15 euro. Telefoon. <laughs> <laughs> ja, die was goed, ja. <laughs> <laughs> Een elektrische stoel. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, what the fuck? Hoe verzinnen mensen dit? Ja. <sighs> uh, yeah. I'm sorry. Ja, yeah, I'm sorry. I'm sorry. Ja, yeah, Stephen Hawkins, you're very sorry. I'm sorry. Ja, yeah, you are... Uh, dit versier je oh, toch ook die niet? Die rolstoelen. Ja. <laughs> oh, elektrische stoels. Die van, oh, ik leg de Ja, die de elektrische rolstoelen. Ja. <coughs> ah. Maar goed. Het is uh, inmiddels na 10 uur. 19 mei 2014. En, en ja. Ik zou voor willen stellen. Dat we uh, opgaan. Uh, naar onze eindtune en uh, zo de luisteraars van deze podcast gaan verlaten, Blackbox. Wat dacht jij daarvan? Ja, goed idee. Um, we gaan, De volgende podcast gaan we zeker even wat uh, uh, stukken weer naar boven halen die we al eerder besproken hebben. Uiteraard. Andere, nou ja, uh, Admiralty Law even weer. En Japan. Fukushima. Ja, Fukushima. Want, uh, mensen, en daar gebeurt ook nog veel. Plaats voor al die dingen die je besproken wilt hebben met een hashtag podcast. En we zullen kijken wat wij kunnen doen. Mijn naam is Met vanaf uh, PGIA St. Martin. En vanaf de andere kant van de wereld... Was dat Blackbox? Blackbox. Is dat Blackbox? Black black Helemaal. Uh, Helemaal. Ik spreek jou later en mensen tot de 17e. beste mensen. En uh, niet vergeten doe vooral je eigen ding. Bye bye.